Dit is het Q-Music nieuws van 5 uur. Goedemorgen. Veel winkels, waaronder de mediamarkt en bol.com... hebben meerdere koptelefoons en oortjes uit de winkel gehaald. Dat meldt het AD. Er zouden gevaarlijke stoffen in kunnen zitten... die slecht zijn voor je immuunsysteem. Het gaat zowel wel om dure koptelefoons van merken als Bose of Sennheiser... als om goedkope merken die bijvoorbeeld door de Action worden verkocht. Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt vandaag geïnstalleerd. Dat gebeurt vanochtend om 10 uur op Paleis Huis ten Bos. De nieuwe premier Rob Jetten wordt daardoor koning Willem-Alexander beedigd... net als alle ministers en staatssecretarissen. Even later volgt de bekende bordesscène. Met de beediging komt na ruim anderhalf jaar ook een einde aan het premierschap van Dick Schoof. In Amsterdam-Zuid is iemand gewond geraakt bij een grote brand. Het vuur brak uit in een winkelpand en sloeg over naar de woning erboven. Een bewoner ademde te veel rook in en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het vuur is inmiddels onder controle. En Zuid-Korea is boos op Rusland. Op de Russische ambassade in Seoul is een spandoek opgehangen... met de tekst de overwinning zal voor ons zijn. Dat is waarschijnlijk een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne... die morgen precies vier jaar bezig is. Eerder was de Russische ambassadeur in Zuid-Korea... ook al trots op de Noord-Koreaanse soldaten... die voor Rusland aan het front vochten. En dan nu het weer van Weer Online... Er trekken een paar buien over het land, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. De komende dagen wordt het nog zachter, met woensdag plaatselijk 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Muziek, Mattia Marike, de pre-party. Buongiorno, oh, dopo due settimana parlo solo italiano. Dit is helemaal niet goed. Wacht, ik moet even omschakelen. You, you. You are.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 En natuurlijk een extra uurtje muziek. Ja. Leuk, joh. Nou, maak er een leuke show van. Wij luisteren mee. Groetjes, Lucy. Hey, Lucy. Dank je wel voor je lieve berichtje. Inderdaad, daar ben ik weer. Vanaf elke dag, nu gewoon elke dag weer om vijf uur s ochtends... met Mattie en Marike de pre-party. Ilonka, die is er ook bij. Hey, goedemorgen, Luc. Leuk dat je er weer bent. Het was wel twee weken heel erg stil. Oei. Fijne uitzending. Oei. Hebben ze helemaal geen muziek uitgezonden ochtends, jongens? Is dat misgegaan? Had ik dat moeten voorplannen? Luc van de redactie. Aanwezig. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Terug uit Milaan, terug van de Olympische Winterspelen... waar Matti en ik tweeënhalve week jouw ogen en oren waren. Zoals je misschien wel kon horen, ligt er nog een klein stukje stemband ergens... Uh, op de tribunes van Milaan. Want wat hebben wij fantastisch mooie sportevenementen mee mogen maken. Ik heb me echt twee weken lang bevoorrecht gevoeld dat ik deze positie had. Ik, ik, ik, ik ben echt als een, als een kind door een snoepwinkel gegaan. Zo blij was ik. En na verloop van tijd merkte ik ook... dat ik gewoon geen controle meer had over mijn eigen lichaam. Dat klinkt heel goor. Maar ik bedoel meer dat, dat wanneer een, een atleet... Een, een dusdanig mooie sportprestatie neerzet... ik had echt met mezelf afgesproken na dag drie... oké... Okay, Calm the fuck down, weet je wel. Let een beetje op je stem. Je moet nog 2,5 weken, je moet nog lang door. Dat, dat lukt me niet. Dat lukt me echt niet. Zodra ik geld neus begon aan zijn rit, werd ik helemaal gek. Tijdens de short trackers heb ik echt staan juichen. Uh, maar ook voor de, voor de Bob Sleemannen, voor Kimberly Bos of Skeleton. Ik, ik, ik kon mij niet inhouden. En uh, nou, het resultaat is dus dat ik een klein beetje klink alsof ik al zes jaar bij het core zit. En dan bedoel ik niet het core. Waar ze lekker mooie stille nacht, heilige nacht zingen, maar u kent het wel, het studentenkoor. Nou, uh, maakt het allemaal niet uit. We gaan er gewoon een hele mooie ochtend van maken. Quinty is er ook bij. Quinty, Goedemorgen. Goeiemorgen, Lucky! Wat fijn dat je er weer bent. Goh, dat ene uurtje, dat vroeg van vijf tot zes. Ja, je mist toch wel iemand, hoor. Dus uh, ik heb je zeker gemist. Nou, dat is lief. Hoe heb je het gehad? Nou ja, ik hoef het eigenlijk niet te vragen, want dat hebben we hebben natuurlijk alles meegekregen. Maar uh, alsnog, hoe heb je het gehad? Fijne uitzending, Yayo! Jojo! Ja, ik begrijp dat je denkt dat je echt alles hebt meegekregen... want er is ontzettend veel online verschenen op de, de social media-pagina's van... nou goed, Mattie en Marieke, @MattieMarieke, en maar ook op die van Q-Music en ook op mijn eigen pagina, at Luke Sarneel. Dus dat ontzettend veel online al, er was heel veel te horen op de radio. Maar, Quinty, nog niet alles is verteld op de radio. Nog niet alles is te horen geweest. En daarom dacht ik, weet je wat, deze week... elke ochtend rond een uurtje of half zes ga ik je gewoon iets laten horen van de afgelopen twee weken in Milaan. En de, de enige curatie daarvoor is eigenlijk... dat je het nog niet gehoord hebt op de radio. Ik heb namelijk heel veel opnames gemaakt met mijn telefoon. En nou ja, de, meer dan de helft van die opnames... die hebben we nog niet gebruikt. Dus uh, er zitten nog wel een paar leuke dingetjes tussen. Zometeen uh, rond de half zes hoor je daar meer over. Ook ga je horen Crowded House met Don't Dream It Over... na even lekker rustig wakker worden. Olivia Dean, Man I Need... with you. Don't remember. Thomas Gray en Rumors of Q-Music. Een hele goede morgen. Je bent onderdeel van Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Het is de eerste ochtend, de eerste dag... dat Mattie en ik weer terug zijn van de Olympische Winterspelen in Milaan. En waar je misschien dacht dat je alles inmiddels wel gehoord en gezien had... Is dat niet waar? Nee. Deze week hoor je iedere ochtend in uh, Mattie en Marieke de Pre-Party... een verhaal van Mattie en mij op de Olympische Winterspelen... die je nog niet op de radio gehoord hebt. Straks hoor je hoe ik door ons hotel sloop om Mattie wakker te maken... omdat we anders te laat op de radio zouden zijn. En van dat wakker maken heb ik opnames gemaakt. Die kan ik zo meteen wel aan je laten horen. Na Daddy Yankee Louis Fancy. Despacito. Aye. Fancy! Una que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan.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 Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte Ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, zoveel zoveel. Lo vamos pegando poquito, poquito. a poquito. Se mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, zoveel zoveel. Lo vamos pegando poquito a poquito. Hasta tus cartas gritten. Duh. Dit is Q Music. Thomas Gray. En dit is Q Music. Taylor Swift. En like dit is nieuw. Dit is Direct and won't fall op Q Music. A light in the sky that I know so. Best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. Westlife en Uptown Girl op Q-Music. De Olympische Winterspelen in Milaan zijn inmiddels voorbij. Ja, het zit er alweer op. We hebben er een heel jaar lang bijna naartoe gewerkt. Tenminste, ik, ik heb in mijn hoofd echt elke dag afgeteld... tot aan de Olympische Winterspelen in Milaan. Die begonnen op 6 februari. Dus uh, ruim 2, 2,5 week geleden. Matti en ik, wij waren daar. Wij waren op de Olympische Winterspelen. We waren jouw ogen en oren. En ja, er is zoveel gebeurd in die afgelopen twee weken... dat niet eens alles op de radio te horen is geweest. Je zou misschien denken, ik heb alles gezien, ik heb alles gehoord van de jongens. Maar nee, niets is minder waar. Dus deze week laat ik je iedere ochtend iets horen... dat nog niet op de radio is geweest. Met vandaag het verhaal hoe ik... Um Matti wakker moest maken omdat we binnen enkele luttele minuten de radio op moesten. Moet ik even meenemen naar waar wij verbleven. We sliepen in een heel leuk hotelletje met allemaal onze, onze eigen kamer. En iedere ochtend waren wij vanuit Milaan, of het nou vanaf dat hotel was of ergens in de stad, te horen hier in de ochtendshow met uh, Domien en Marieke. om eigenlijk iedereen een beetje bij te praten over onze avonturen... wat er op de programma stond, wat er op sportief gebied ging, uh, ging gebeuren. En wij hadden voor die bewuste ochtend afgesproken... dat we dat rond negen uur zouden doen. Nou, negen uur, dat is uh, in principe best wel laat. Wanneer de wekker normaal gezien altijd om een uurtje of half vier 4, 4 gaat. Dus negen uur, wij dachten allemaal... nou, we kunnen wel een klein beetje uitslapen. Gewoon een klein tikkeltje. Totdat ik wakker werd met de berichten vanuit de redactie, vanaf de redactie hier in Amsterdam. Of we die toch een uurtje eerder konden beginnen. Nou oké, okay, dus ik schoot uit bed, ik trok snel wat aan. Ik vloog met mijn voetjes in van die hotelpantoffeltjes, hotelslippers. En ik heb iedereen zo snel mogelijk wakker gemaakt. Het beeld is als volgt. Ik, op mijn pantoffeltjes, ben door het hotel geslopen. Want ik wilde niet het hele hotel wakker maken. De verdieping boven mij, daar sliep Mattie. Ik ben naar zijn kamer gelopen. Ik heb toen nog heel kort even getwijfeld. Want ja, heb ik wel de goede kamer te pakken. Uit mijn hoofd dacht ik, oké, okay, volgens mij zit hij in kamer 206. Nou ja, toen heb ik maar gewoon aangeklopt. Het is een vraag of wij om 5 over 8 op de radio willen en niet om 5 over 9. Lukt jou dat? Zo, lekker zeg. Ja hoor. Ja? Oké, okay, dan ga ik de rest wakker maken. Ja. dat is een Snel douchen en dan kom je dan zo. Ja, oké. Okay. Tot zo. Ja. Matty Valk die in een boxer met een slaperige hoofd de deur open doet en zich helemaal doodschiet, want ik sta er ineens voor. Uiteindelijk kwam alles goed, waren we gewoon te horen op de radio. Inclusief mijn piepende, krakende stem. Goedemorgen, Q-Music nu met Hendrix Golden. I was a ghost. I was alone. How oh, to watch in? How oh, keep Given the throne, I didn't know how to believe. Oh. Sounds better. Q sounds better with you. Q Music. Cue Music. talking op Q-Music. Een hele goeiemorgen. Ik heb een vraag voor je. Wat zou jij zeggen bij het woord ambulance? Wat is je allereerste associatie bij het woord ambulance? Zometeen hoor je of die allereerste associatie eventueel 2500 euro waard was geweest. En nu muziek van Shanna Spyro Die on this hill op Q-Music. Got me to stay Said that you need me because his words don't ever mean it no they don't so listen all a friend cool. A soul for the ones you've caught to see oh, yeah. It's frightening place, keep a smiling face, only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray, for someone to come and show me the way, and so we pray, for some shelter and some reckless to play. Matti en ik zijn terug uit de Milaan naar 2,5 weken Olympische Winterspelen. En dat betekent dus ook dat je zometeen om half negen weer vier op een rij met hem kan spelen. Jouw kans op 2,5000 euro. Al moet ik wel zeggen, hij heeft al niet meer gewonnen sinds 25 november. Toen speelde hij met Jork en het laatste woord was het woord ambulance. Wat is jouw eerste associatie bij het woord ambulance? Sirene. Je krijgt 2500 ja, euro en een straatstaatsloten. Jij gaat even lekker daar op Schiphol staan... en jouw vriendin ophalen met dit nieuws. Oh, ik zeg dat wel, ja, heerlijk. Ja. Wow. Wat goed, wat goed. Jouw kans op 2500 euro. Zometeen om half negen bij vier op een rij... in de ochtendshow met Mattie en Marieke. En over Mattie gesproken... Daar is hij ja, hij is Matti aanwezig. En ook Marieke loopt binnen. Marieke, aanwezig. Om in de feestemming te blijven is dit bluff harder dan ik hebben kan. Je buien maken vlekken. Op mijn hagel niet. U Ik heb mijn hand. Standing Een hele goede morgen Martie. Ja, bonjourno. Een hele goede morgen Marieke. Goedemorgen. Een hele goede morgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen. De, de show van Q Music gaat beginnen. We zijn weer allemaal in Amsterdam. En dit is nieuwe muziek van Samber. Homewrecker.